ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Twee Facebook-gebruikers slepen het sociale netwerk voor de rechter... omdat het bedrijf zou meelezen met privéberichten. Ze hebben namens alle Amerikaanse Facebook-gebruikers een claim ingediend... 100 dollar per dag dat de overtredingen plaatsvonden... of 10.000 dollar per gebruiker. Facebook deelt volgens de gebruikers data uit privéberichten met marketingdeskundigen. Facebook ontkent dat en zegt dat ze zich met kracht zullen verweren tegen de beschuldigingen. In de vier grote steden zijn vandaag de eerste supersnel rechtszaken. Zo'n 15 verdachten die rondom de jaarwisseling strafbare feiten pleegden komen voor de rechter. De meeste belaagde hulpverleners. Het gaat ook om strafzaken als vernieling of mishandeling. De rechtercommissaris bepaalt vandaag ook of negen verdachten... van de rellen in Veen vast blijven zitten. De Chinese politie heeft in een dorp in de buurt van Hongkong... 3000 kilo van de synthetische druk methamfetamine amfetamine in beslag genomen. Bij de actie werden 182 mensen opgepakt. De politie zette helikopters en speedboten in. De politie verdenkt lokale agenten van samenwerking met de drugsbazen... en zette daarom korpsen uit omliggende steden in. Een derde van de straatrovers is jonger dan 16 jaar, dat zegt de politie in Den Haag. Het gaat de jongeren niet om de buit, maar om de kik. De politie heeft moeite om de daders op te sporen, omdat veel straatrovers voor het eerst in aanraking komen met de politie. Afgelopen jaar zijn 100 straatrovers opgepakt in Den Haag. En volgens de woordvoerder betekent dat dat er honderden jongeren een straatroof hebben gepleegd. Het weer, eerst nog regen en motregen, daarna even zon. Vanmiddag zijn er weer buien, soms met onweer en zware windstoten... en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen rustiger en ook af en toe zon, maar later op de dag regen... en zondag schijnt dan de zon weer geregeld. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files... en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 Zie je joy in my life, oh, but most of all, for butterfly kisses, after bedtime prayer, sticking with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 Het ritme van Zandvoort van op 106.9 In de jaren die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 Binnen een land dat steeds groter wordt. Jij en ik nog een keer samen tegen Peter.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 She posted on a letter to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 Je weet, je lui dis comme ça c'est réglé wil. Ik weet niet Enfin si vous en avez <rire> Attends 3 ans 7 ans et là vous verrez Si c'est formidable oh, Formidable wat ik wil. Ik formidable je bent formidabel, j'étais formidabel. We étions formidabel. Hé, hey, petite, oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil.